Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De opening van het academisch jaar in Enschede door demissionair premier Schoof... is meerdere keren verstoord door demonstranten. Ze protesteerden onder meer tegen bezuinigingen. Hoe je karakter gevormd wordt door je schooljaren. En voor mij speelde hij zich af in Engeland. Maar... Dick Schoof, grow some guts, no more fucking boys and Dick Schoof, grow some guts, no more fucking boys and Dick okay, Schoof, grow some guts, no more fucking boys and ja, ook hield iemand een Palestijnse vlag omhoog. Schoof ging kort in op de onderbrekingen. Hij zei dat hij van tevoren buiten in gesprek was gegaan met de demonstranten. Ook zei hij blij te zijn dat mensen zich betrokken voelen en de vrijheid hebben om zich te uiten. Vrouwen die meeliepen met de actie Wij eisen de nacht op hebben te maken gehad met seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Uit minstens negen plaatsen waar protestmarsen werden gehouden afgelopen weekend komen meldingen. Deelnemers zijn bedreigd, nagevloten, uitgejoeld of in de billen geknepen. We hebben meer geld uitgegeven in winkels deze zomer. In juli lag de omzet van fysieke en online winkels 5% hoger dan vorig jaar. We gaven vooral meer uit aan kleding, het zelf spullen en meubels. Voor elektronica trokken we de portemonnee juist minder. En deze zomer staat in de top 5 van warmste ooit gemeten. Er waren amper koele dagen, twee hittegolven en bladeren die in augustus al bruin kleurden. Volgens het Klimaatverbond Nederland zijn we wel iets beter voorbereid op de hitte. Maar lang niet genoeg. Dat komt onder meer doordat we hitte associëren met lekkere vakanties. En dan vergeten dat er heel veel mensen zijn die niet de goede plekken kunnen vinden. En daarmee eigenlijk de dupe zijn van heet weer. Dus het kan nog veel beter. Als je kijkt, we hebben in Nederland... Lokale hitteplannen geïntroduceerd een aantal jaren geleden. zijn nu 90 gemeenten die dat hebben van de 350. Eigenlijk willen wij graag dat elke gemeente in Nederland een lokaal hitteplan heeft. Dus we hebben nog even te gaan, om maar zo te zeggen. Ja, precies, het verbond wil dat gemeenten daar meer geld voor krijgen van de landelijke overheid. Het weer. Op de meeste plekken droog. In het zuidwesten nog het meeste zon. In het noorden kan nog steeds een buitje vallen. 21 tot 24 graden hebben we gehaald vanmiddag. Morgen is het ook zo goed als droog. Het wordt dan een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alweer lange files rond Amsterdam door de afgesloten Koentunnel. Op de A10 Zuid en Oost heb je 50 minuten extra reistijd richting het noorden. Op de A9 is het heel druk van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Velzen. Vertraging is daar een half uur. Van Alkmaar naar Diemen heb je ook 10 minuten oponthoud op de A9 bij Amsterdam Belmermeer. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden sta je ruim 20 minuten in de file... voor de aansluiting met de A22. En op de A4 naar Amsterdam is het druk tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag la da da da da la Ta-da-da-da-da-da had ik het, uh, met iemand over deze groep Duran Duran uit de jaren 80 en die vroeg aan mij... wat vind jij nou een van de betere platen van uh, die band? Nou, dat is deze dus. De Reflex, volgens mij uit uh, 1984. En daarmee we het uh, derde uur van deze speciale race-uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag... met Rendel van weer aan de telefoon. Ja, ja. Ik, ben er weer, ik ben er weer. Ja, nou, heb je genoten van de Q3? Ja, dat was een geweldige Q3. Met, ja hè? En uiteindelijk, jongens, weer die piastri, hè. Het weer doet die piastri, ongelooflijk. Hij doet het gewoon, hè. Moet, uh, huppakee, nou, die Lendo, die moet hij vandaag vanavond maar heel erg dronken gaan voeren. Want dan is hij misschien morgen een beetje los. En dan gaat hij ervoor. Maar, uh, ja, die jongen, die, op een of andere manier uh, haalt hij er wat uit die, uit die hoed vandaan, die uh, piastri, Oscar. En dan uh, staat hij er toch weer, boom, klaar. Hier ben ik. Ja, klopt. Nou ja, wat, uh, wat ons uh, opviel, hè, want we hebben het over één piastri... Daarachter dus teamgenoot Norris en heel mooi Max Verstappen. Ik vind het mooi in ieder geval op P3. En dan ja. gaan we het nog even over de racing bulls hebben. Maar als je kijkt naar de nummer 1 en de nummer 10 uit de Q3... er zit gewoon bijna een seconde verschil tussen. En dat, ja, dat is dan in één keer wel weer veel. Ja, dat is opeens wel weer heel veel. Hè? Dat, ja. Dan kan je toch zien dat het uiteindelijk dan hier en daar toch wat harder gaat. Nou had ik wel het gevoel dat omdat ze gewoon zeker de tweede keer ze buiten gingen, die baan een stuk langzamer was. Want niemand haalde zijn sectortijden. En uh, dus dat, dat, dat vond ik wel heel erg uh, ja, verrassend. En je zou echt zeggen, die baan die blijft wel groeien, groeien, groeien. Maar nou uh, ja, zoal. In feite, zo'n Orlando was, zo ook Oscar haalde die sectortijden helemaal niet. Maar ja, het is uh, seconde. Is, cool. is daar in één keer wel weer heel erg veel. Als je ziet naar de rest Q1 uh, en Q2 erbij, hè? Toen zat het allemaal dichter op elkaar. Ja, dat betekent alleen maar dat we een paar toch nog even... daar nou, niet extra gas gegeven hebben. Want die tijden zitten toch wel redelijk uh, bij wat we eigenlijk de rest van de middag zagen. Maar dat het op een of andere manier dan toch een paar iets laat liggen. Misschien hebben ze nog een kleine verandering gedaan. Nou, die heeft niet gewerkt, kan ik je vertellen. <laughs> nee, niet echt. <laughs> niet echt. Nee, niet echt. wat ik als dus, verrassing... Heb... Wilden houden we en uh, ja, daar gaan we het nu over hebben. De Racing Bulls, daar hebben we het over ja. lossen. En uh, ja, vooral Hartjar. Uh, ja. Die komen gewoon tegen op P4. Ongelooflijk! Ja. Ongelooflijk, hè? En dan moet we Verstappen toch raas. Want de kijker als die op een gegeven moment zo'n racingboel naast zich staat hoor. Die, zegt, die heeft misschien dat toch, dan misschien is dat autootje wat beter dan die van mij. Zullen maar op... Zeker, ja, zeker weten. <laughs> het uh, witte, onbetrouwbare spook is het gewoon, uh. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar aan de andere kant kan je weer in het er net over, dat je zei dat van nou ja, zou, wie zou dan eventueel Trano moeten vervangen? Misschien zegt Verstappen toch nog wat eind van ja, nou weet je, dat witte ding wat daar is op gekryptseld, dat ziet er ook niet zo slecht uit. Laat me daar maar lekker weer rijden. Dan weten we gelijk wat verwisselingen gaat komen, ja toch? Ja dus Verrassend, en die racingboos het hele jaar, ik vind ze niet echt slecht. Ze zitten er toch constant bij, en wat je nu mooi ziet, dat zowel Lawson en Isaac gewoon uiteindelijk elkaar mega mega aan het oppitsen zijn. Dus die Isaac is echt harder gaan rijden, omdat die Lawson door steeds harder gaat. Ja klopt, je vond het niet leuk dat Lawson een vorm stond nou, nee, ik denk het niet. En in principe moet je dat zo zien. Dat is dus echt een team wat zichzelf aan het opwerken is. Die maken elkaar gek en die proberen elkaar gewoon te verslaan. En dat heeft een team natuurlijk alleen maar profijt van als je intern een beetje strijd komt. Dat is alleen maar gunstig. En Isaac, gewoon geweldige kwalificatie gereden. En dat zie je Ferrari, die zaten constant stuitjes Ze wisselen, nou zat Leclerc toch net voor Hamilton. Terwijl daarvoor was het leggen Hamilton voor Leclerc. Die zitten zo op elkaar. Maar het toont wel dat ze bij Ferrari nog steeds... Enorm veel werk voor de boeg hebben ze, zitten er niet bij helemaal niet. En Leclerc uh, nee. weer uh, voor Hamilton, dat zou die ook ja. niet echt leuk vinden. Nee, nee, nee, maar die zaten wel heel dicht bij elkaar hè? in alle drie sessies. Dus uh, dan zit die voor, dan zit die ervoor. Uh, dat, dat zit om die auto's, die auto gewoon gelijk. Het is ook een beetje net die finesse dat die de ene bocht net goed wel gehaald hebt, Zo, daar houden? en uh, in principe zijn ze even snel, denk ik wel. In, in, in het hele verhaal. Ja, zeker weten. Ja. Zou Max ja. Verstappen nou blij zijn met deze P3 op zijn thuiscircuit? Ja, want Max weet toch wel dat hij deze wedstrijd niet gaat winnen. Moet als er niks in de eerste bocht gebeurt of verder in de wedstrijd niks gebeurt... ...dan weet hij dat hij tegen die McLaren, zeker daar in racestream... ...totaal, maar ook totaal gewoon kansloos is. Dat gaat gewoon natuurlijk gebeuren. Uh, dus ja, die gaat alleen maar naar achter kijken... Uh, en, ...en gaat hopen dat hij voor Hatja kan blijven <lacht> zo het halen. Ja, dat wordt <lacht> toch een leuke strijd. <lacht> en, en, en wij zeggen eerlijk, als hij wel een podium haalt is het, toch niet, het uiteindelijk voor het publiek... Weet, ...het publiek weet ook dat het dat, dat, optomelijk gewoon het maximale haalbaar is. Dus uh, uh, is op dat is ook dan dat je zegt van, uh, uh, joh, uh, daar moet hij tevreden mee zijn. Hij is daar natuurlijk niet tevreden mee, hè, hij wil alleen maar winnen. Maar hij weet ook dat die kans gewoon heel erg, heel erg klein is. Ja, maar die, uh, die Orners Army hè, die uh, vandaag ook weer uh, massaal op het circuit aanwezig is. Veel meer mensen trouwens dan uh, gisteren. Want uh, ja, vandaag en morgen is gewoon het circuit uitverkocht. Ja, prachtig toch? Ja. Dat moet toch ook? Moe, uh, en uh, Morgen is het weer helemaal oranje. En, uh, we zullen ook wel weer uh, bij de opening een Nederlandse vlag zien. Hè? Dat, uh, met al die vlaggetjes. Wat we natuurlijk in uh, het verleden al gezien hebben. Dat uh, die hele tribune is rood-wit-blauw. Nou, ook geweldig. Uh, ja, uh, ik, ik, ik hoop dat ze morgen mooi weer hebben. Ik heb ook geen weersverspellingen gezien. Moe, uh, terwijl op jullie uh, zonnetjes schenen. Uh, komt in Amsterdam het bakken naar beneden. Dus uh, dat, dat zegt alles. Ja, uh, weet je wat het ook is? Ze kunnen het weer toch niet uh, voorspellen hoor. Dus. Uh... Het zou vandaag gaan regenen. En uh, op een gegeven moment gisteren ook. Toen dus zeiden ze uh, dat er op een gegeven moment uh, 100% uh, kans op uh, regen was. En toen uh, begon op een gegeven moment het zonnetje te schijnen. Dus, uh... ja, dat, uh, dus die 100% regen was alleen maar onder de douche. Zonder... Ja, ja, <laughs> en dat, dat werd dan uh, door de teams uh, gezegd, hè? Dan denk je van... Ja, mm. ja, ja, nou ja, dan, uh, weet, dan weet je... Nederland is altijd heel erg onvoorspellend, hè, met dat gebeurt. Maar ik hoop dat er gewoon morgen een mega, mega feest gaat komen. En als Max naar het podium kan rijden, nou, dan moeten we gewoon met z'n allen gewoon dat heel erg toejuichen. We de, dat kan je bijna zien als een overwinning op het ogenblik. zeker in die auto. En, uh, ja, die, en ik hoop dat we hebben een verschrikkelijk mooie wedstrijd tussen die... Uh... Uiteindelijk is het natuurlijk wel prachtig, hè? niet met Clarence. Dat het een verschrikkelijk mooie wedstrijd worden. Laten we het maar een beetje afwachten. Hé, hey, Rendell. Dus, uh... Wij hebben nog een uh, gerucht gehoord. En dan willen we even checken bij je. Dat uh, het misschien toch een keer nog kans hebben... dat ze daarna weer terugkomen in Zandvoort. Wat, wat, wat, wat weet jij ervan? Nou, ik kan helaas niet in de boekhouding van het circuitpark Zandvoort kijken, maar ja, zoals uh, Overdijk natuurlijk zegt de directeur van het circuit, dat ze beginnen altijd op, op min 70 miljoen. Uh, dat is natuurlijk heel veel geld, uh, wat je moet terug gaan halen via marketing en sponsoren en het uh, publiek. Uh, da, da, dus er staan in feite altijd al op, op 70 miljoen achter. Zo sta, zo sta je als je zo'n Grand begint. Ja, uh, het is natuurlijk wel heel erg wrang dat er in het buitenland de overheden daar gewoon geld mee in stoppen en zij het helemaal op hun eentje moeten doen. En dan zeg ik van ja, eh, ik zou het alleen doen als ze uiteindelijk, eh, je zeker weet dat misschien Max nog rijdt, want als Max niet rijdt, dan zie ik het echt niet dat ze het gaan halen eh, om dat geld terug te halen, want dan zitten de tribunes echt niet zo vol hoor. Um, die mensen komen niet, uh, komen niet alleen maar voor het Formule 1 feest, die komen over het groot gedeelte van Max en dat weten ze, dat beseffen ze. Zeker, en die en... mensen geven ook heel veel geld uit, want uh, ja, dat wordt wel zoals commentaar gegeven. Ja, iedereen is heel snel uh, met commentaar natuurlijk, maar Sandfort ja. is zo duur en je kan beter naar Oostenrijk of Bulgarije toe gaan. Dat is allemaal veel goedkoper en uh, ja, ze zijn ja. best wel een beetje aan het mopperen wat dat betreft uh, over Sandfort. Uh, en, en dat vind ik niet helemaal terecht, want uh, het feestje kost gewoon heel veel geld. Uh, kijk, als het 40 miljoen uh, kost dan, uh, om dat te organiseren, dan kunnen de ticketsprijzen ook omlaag. Maar uh, uh, ze halen, uh, ze hebben, als ik het afgelopen jaar kijk, halen ze ongeveer een 5, 6 miljoen uh, winst per, per weekend. Nou, uh, als ik 70 miljoen uh, uitgeef en ik haal er maar 5 miljoen uit, nou, dan ben je een heel slechte zakenman, zeg ik dan maar weer. Ja, dat is, dat is ook zo. Maar die 70 miljoen, hè, waar je het over hebt, uh, rendel. Dat is 25 miljoen, is de, dan voor de VIA om de race ja. te mogen organiseren. Nou, daar hou je nog een behoorlijk bedrag over voordat je op die 70 miljoen komt. Daar nou, hebben we net Marjolein gesproken in deze uitzending. En zij is uh, coördinator van de vrijwilligers op het uh, circuit. En dat zijn er alleen maar al 1500 die gewoon vrijwillig op het circuit bezig zijn om alles uh, in goede banen te leiden daar. Ongelooflijk, ja. hè? Dat is ongelooflijk. En die doen het voor een lunchpakketje, hè? Ja. En stel dat je die mensen ook nog zou moeten betalen of zo, dat ja, zou echt uh, het, niet uh, te uh, doen, dan dan doen wordt, zijn. Dan wordt het, het onbetaalbaar. Kijk, die vrijwilligers, heel eerlijk, en dat betekent ook de, de mensen die gewoon in Perk uh, al het gezeur van al die, uh, van al die uh, fans moeten aanheuren. Waarom ze niet in mogen? Waar moeten ze dan zijn? Dat soort dingen. Dat zijn voor mij allemaal helden. Hetzelfde als uh, de marshals na, langs de baan. Staan die hier niet, wordt er niet gereisd. Klaar, kor, uh, hele korte discussie. Maar al die vrijwilligers die ook gewoon daar dat ene hekje staan open dicht te doen. En de, dat zijn gewoon voor mij allemaal helden. We moeten zo blij zijn dat die daar gewoon bij zijn en dat die het ook gewoon voor een lunchpakketje echt allemaal willen doen. In principe... Uh, uh, moet je zo zien, alle fans uh, die daar mooi zitten op die tribunes en uh, in, in de duinen moeten daar gewoon een heel groot applaus voor geven, Klaar. Zeker weten bij deze dan ook uh, even via de radio dat uh, die mensen die zijn echt onmisbaar gewoon uh, <laughs> onmisbaar. helemaal he, met vrijwilligers en Nederland is daar natuurlijk bekend omdat we toch wel vrij uh, veel mensen hebben die uh, zich vrijwillig uh, ergens voor uh, inzetten en dat maakt ja. uh, ons land wel uh, mooi ten opzichte ja. van sommige andere landen. We zijn nu een uniek land en weet je, echt heel heerlijk, en uh, ik kijk even naar die Camperie dat dit ge georganiseerd wordt zonder enige uh, overheidssteun, maar ook zonder echte, ja gewoon, dat dit gewoon goed gebeurt uh, in zo'n weekendje, We praten in principe natuurlijk maar over drie uh, dagen en je ziet wat er allemaal gebouwd wordt, ja vind ik gewoon, eigenlijk gewoon een masterpiece. En uh, dit soort, uh, het is niet voor niks hè, dat zo'n organisatie als uh, Zandvoort. Uh, dat er door andere organisaties, maar ook van hele grote evenementen. Olympische Spelen en andere evenementen, Europese kampioenschappen. die komen kijken, afgevaardigden. hoe zij dat doen. Uh, want we hebben wel gezien, uh, het feestje wat, uh, wat uh, Nederland gegeven heeft. en wat ze er allemaal omheen doen. dat was nergens. Hè. Moe, uh, geen enkele kant had dat dat. Nee, klopt! Dat er geen fanzone was waar muziek was. Uh, DJ's op de baan, dat soort dingen. dat kenden ze helemaal niet. Ja. Dan is dit in feite gewoon heel uniek wat hier neergezet is. En ze hebben gezegd, volgend jaar de laatste editie gaan ze met een hele grote bang eruit. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat dat voor feestje gaat worden. Nou ja, reken maar dat het een feest gaat worden. Zeker weten. Ja. Nou ja, we hadden donderdag begonnen het feest eigenlijk al hier in uh, Zandvoort. Met uh, onze eigen Yves Berensen die uh, in de Haltestraat uh, optrad. En terug in de tijd uh, ging. Want uh, ja, hij komt, uh, met, uh, hij komt uit Zandvoort gewoon. En... Uh, hij heeft altijd in de Hotelstraat ook gezongen bij een kroegje, de klikspaan. En uh, ja, het was wel mooi om hem uh, weer eens uh, terug te zien. Daar begon eigenlijk al het grote feest bij. En gisteren was het helemaal huis met die Cruz ook. En dan hebben we het alleen maar over evenementen buiten het circuit, want op het circuit was ook van alles. Ja. En uh, ja, er hingen een hele grote drone trouwens uh, in de lucht, die uh, steeds geel, uh, of nee, groen en uh, rood licht uh, gaf, heel hoog ging hij. Want uh, ja, er werd uh, echt heel goed uh, gekeken of er geen nadigheid zou gebeuren. En dat is ook weer mooi, zoveel mensen. En we hebben vanmorgen van de burgemeester gehoord dat er niks ernstigs is gebeurd. Ja, nou, dat, dat is, is toch, toch uniek. Maar, maar dat is het mooie, dat is het mooie van autosportpubliek. Daar kan je als Ferrari-fan, McLaren-fan, williams fan, McLaren -fan, -fan Haas-fan... ...gewoon naast elkaar op de tribune zitten. Dat kan gewoon. En dan ge geef je elkaar ook, ook nog een biertje. Zullen we dat houden? Hey, nou ja, zo is, zo is het ook, ja. en, en dat is altijd geweest. Ik heb ooit een hele mooie foto, die heb ik heel lang in mijn kantoor gehad. Uh, daar hadden ze, de, de, de reed Schumacher nog voor Ferrari. Dus alweer een tijdje terug, hè. En toen hadden ze op Hockheim, hadden de tribune gefotografeerd. En uh, die was helemaal rood. En in het midden zat een mannetje met een Engels slaggetje... Met een demon heel pit op. Held. Ja, Hij is alweer een tijdje geleden met demon heel. Hij is alweer een tijdje geleden. Held. En dat komt gewoon. is gewoon bij onder held. Maar die man heeft het circuit gewoon verlaten. Ik hoop het tenminste voor. Maar gewoon verlaten. Ik vond uh, Demon heel trouwens een hele een normale, aardige, aardige coureur. Uh. Ja, eh, gewoon eh, Down -tours. Een echte Engelsman. man. Zo Precies, zeker weten. Ja, en eh, ja, we hadden ja. het over die uh, geen subsidie vanuit uh, de overheid. Volgens mij zijn we met Engeland ook uh, inderdaad de twee races waar dat uh, voor geldt. Klopt dat? Ja, ja maar Engeland uh, kan je niet gaan schalen. Sandvoort, Engeland is uh, denk ik uh, in het heel verhaal. Uh, ook met wat daar geld binnen wordt gehaald uh, met grote sponsoren, tien keer zo groot als, uh, uh, als, uh, als Zandvoort. En uh, die, die houden al jaren hun eigen benen omhoog. Uh, nee, Zandvoort is in principe uh, ik denk dat ze een hele goede beslissing hebben genomen om gewoon te zeggen, jongens, ze op het hoogtepunt gaan we stoppen. En of het ooit in de toekomst terugkomt. Kijk, als zij op een gegeven moment over vijf of tien jaar zeggen we, we willen het weer doen. Uh, ik denk wel dat de vorm gaat kijken, hey, die hebben toen altijd zo'n feestje van gemaakt, dan gaan we nog een keertje doen. Of, uh, misschien, misschien dan uh, met een René Lammers in de Formule 1. Ik dacht er meteen aan. Jij zegt het en ja. ik had dat ja. ook in gedachten. Ja, dus het kan hè. Hij zit in een heel goed management nu bij Lonson. Uh, uh, met uh, goede mensen om zich heen. Dus met hetzelfde geld uh, hebben we dan een nieuwe ster in de Formule 1. Nou, dat, dat zou ik als ik uh, directeur was van Zandvoort nog een keer hey, Die feestjes waren toch eigenlijk wel heel erg leuk. Z maar... Zeker weten. En als het dan financieel een beetje haalbaar is, dan uh, moeten we het gewoon weer doen. Toch? Ja, dat moeten we, moeten we gewoon weer doen. En als de mensen er ook weer voor open moeten we ook doen. Maar jongens, dat feestje kost uh, formule 1. Het is gewoon heel veel geld. En uh, zo moet je het gewoon zien. En daar uh, op de tribune zitten, er zijn mensen die geven weg. De, gewoon duizend, 2000 euro uit zo'n weekend. Uh, dat is uh, een goede vakantie, hè? gewoon lekker ver weg. En, uh, maar ja, dit feestje willen ze toch meemaken. Maar... Ik, heb, ik heb ze allemaal gesproken, hè? die, uh, die campinggasten, uh, om ze zo maar ja. even te noemen. Ja, die waren ruim duizend euro kwijt voor het weekend. Ja. Nou, voor duizend euro zit je ook twee weken met je kont op Canaria, zeg ik weer. Ja. Dus, uh, het is de keuze die je maakt, hè? <laughs> nee. Precies. Je moet wat voor je sport <laughs> over hebben natuurlijk. Je moet wat voor je fans en voor je sport en voor de leuke over hebben. Zeker weten, daar maar van, het is wel van, heel van, gezellig van, ook, van, ook van, op, van, hoor. Ook op de camping ja. is het heel erg gezellig, hoorde ik vanmorgen. Dus we uh, hadden nou, nou, weer een mooi feest gehad. Dus we gaan morgen waarschijnlijk weer een heleboel mensen zien met de die liggen te slapen in de duinen. En geen Capri kijken. Dus dat maar zou maar kunnen, Rengel. Hey, Ik dank jou hartelijk weer voor uh, ja. al het uh, commentaar bij de, de kwalificatie die we vandaag hebben gehad. We hebben er ja. toch wel van genoten met Max op een P3. En de, de rest ja. was eigenlijk een beetje voorspelbaar, hè? Ja, het was wel een beetje voorspelbaar. Maar gewoon, ik hoop dat we morgen een prachtige wedstrijd zien. We gaan zien. We gaan het er zelf allemaal bekijken. Zeker, Wet. Dankjewel en we gaan genieten morgen van de race. Hey, you the okay. okay, bye. Bye, Randall. Like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and the summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me. Summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries, and the summer feeling it's all wonderful and wonderful. Goedemiddag was ik uh, op vakantie uh, richting uh, Turkije, zeg maar. En toen uh, draaiden ze bij het zwembad en het zonnetje... en 31 graden draaiden ze deze plaat. Die denk ik van, nou, die ga ik opslaan nog een keer op de Sanfordse Radio. Draai bij deze dus Luxe Beats. En Waterman Sugar, water, sugar, ja. ja daar struik je over. Hey, we gaan eens even kijken, als we het toch over uh, vakantie hebben... hoe het er op het strand in Zandvoort is. Ja, Rob, wij hebben allerlei uh, kemmetjes aanstaan. En dat kunnen mensen thuis ook uh, bekijken. Maar uh, het blijkt echt dat uh, nu al heel veel mensen al, uh, het circuit aflopen richting het station. Dus uh, het is echt, uh, ja, echt losgegaan. Dus uh, ik denk dat het, uh, als je nu nog naar het station gaat... dat het dan wel de wachttijd wel redelijk goed is... Maar ben je een kwartier of een half uur later, dan, dan moet je al heel lang uh, wachten. Zeker weten. En hoe is het op strand? Ja, op het strand is het hartstikke rustig. Je ziet wel wat kitesurfers, omdat het, uh, de, de, de wind uh, vrij hard is. Uh, maar af en toe wat uh, loopt er iemand. En voor de rest is het helemaal rustig. En toch is het mooi weer om even lekker nog naar het strand te gaan. Dus ja. uh, voor de bezoekers van dit schip GP... niet meteen de trein pakken, maar even lekker naar het strand of naar het centrum uh, gaan. En genieten van de gezellige sfeer hier uh, in Zandvoort. En we gaan eens even kijken waar uh, nog meer gezellige sfeer is. En daarvoor uh, gaan we naar uh, Marjolein. Nogmaals goedemiddag Marjolein. Goedemiddag Rob. Hey, waar bevind jij je nu? Ik, uh, zit, uh, ik heb even een rustig plekje gezocht achter de tribune uh, in de duinen. Dat is uh, eigenlijk bijna bovenop het uh, mountainbike-circuit. Oké, okay, oké. Okay, okay. Zijn er veel mensen om je heen? Is dat een drukke plek op dit moment? Nou, er zijn wat mensen. Even uh, lekker hier van het zonnetje aan het genieten. Even een drankje aan het doen. Verder ligt iemand even een slaapje te doen. Uh, dus ja, dat is goed te doen. Ja, kan jij zien uh, dat er inderdaad al een uh, flinke mensenstroom uh, richting de uitgang van uh, het circuit ja, aan het gaan is? ik, ik zie aan uh, alle kanten al uh, mensen uh, richting de uitgang lopen. En uh, op de tribune, die kan ik ook nog zien, daar zit nog, uh, ja, ik denk 30% van de mensen zit daar ook nog hoor. Oké, dus, okay, dus uh, ja, en uh, vanavond hebben ze nog uh, allerlei artiesten, of jullie daar op het uh, circuit. En die uh, treden ook nog op, uh, volgens mij Marten Hoogkamer zelfs, en uh, Snelle. Dus dat zijn niet de minste namen die daar nog een mooie optreden geven in de fanzone. Kraaitje Papi komt ook nog. Kraaitje Papi, nou. ja. Die was ik even vergeten. Die wil die niet horen. Zeker weten. Ja, die maar ken je wel hè Richard, een beetje uit jouw tijd. <lacht> ja, nee hoor, geintje. Ja, op dit moment is er op de baan is een showteam bezig met stuntmotoren en stuntauto's. En die zijn allemaal de toer aan het uithalen. Dat... Oh, dat is dan bijna jammer dat die mensen dan allemaal weglopen. Uh, ja, maar goed, de mensen die er nog zijn, die kunnen er wel erg van genieten. Ja, ja. Hey, vertel eens, uh, hoe was de kwalificatie vanuit de tribune gezien? Hoe, wat heb jij ervaren? Hoe, hoe, hoe ging het? Ja, dat was wel leuk. Ik zat een beetje in de arena. En uh, het eerste rondje wat, uh, het snelle rondje wat ze deden toen uh, beide verraders, die uh, maakten daar een paar uh, spannende manoeuvres. Uh, vlak achter elkaar. En Lenzo ging er natuurlijk al bijna acht bij ons en verderop helemaal. Ja, dus er was weer uh, voldoende te beleven, hè. mooi Marjolein, tijdens uh, de Zeker. kwalificatie. Zeker, en verder is het heel gezellig op die tribunes dat al die fans door elkaar zitten. Of je nou een Ferrari-shirt aan hebt, of een Max Verstappen-jasje, of... Uh... Ja, daar hadden we het net met uh, onze pitreporter uh, over, die zei dat ook al. Gewoon uh, racefans, maakt niet uit voor, voor wie je bent, het is uh, één groot feest en uh, met elkaar ook. Want uh, ja. er is eigenlijk uh, niks ernstigs gebeurd tot nu toe in uh, Zandvoort. Tijdens ja, de, toch, uh, het raceweekend waar honderdduizenden mensen zijn. Nee, het is allemaal heel gemoedelijk. Uh, ik zie zelfs kinderen die trouwens die hebben een Lando Norris shirt aan... en een Max Verstappen petje op. Ja, nou, ja. ja. Dat vindt dus al snel goed. Ja, precies. Dan uh, denken ze nou er altijd wel eentje zijn... die uh, daarvan uh, een goede prestatie gaat geven. Maar ja, misschien dat ja. Uh, vader voor Max Verstappen is... en uh, moeder voor uh, Nor Norris. En dan zijn ze toch een soort uh, ja, bemiddelaar, hè? Dat zou kunnen, dan uh, is het kind neutraal. Ja. Maar het leuke was ook dat uh, Isaac Hadjar, die had natuurlijk best wel goed gereden. Die kreeg een heel groot achteraf bij de huis. Oh, geweldig. Dat is, dat is leuk. Dat, uh, ja, wat het, vierde plek. Dat is ongelooflijk. Hij staat ja. gewoon uh, meteen naast uh, Max Verstappen bij de, bij de start. Maar Max, ook eh, dit hele weekend op uh, P5, P6 een beetje in de vrije trainingen. Nou, zegt dat niet al te veel, maar goed. En dat toch in één keer op de P3 uh, morgen van uh, de starts. Is toch wel een mooie uh, prestatie. Die kreeg toch wel een staande ovatie hoor. Toen die langs reed. Dat dacht ah, ik al. En terecht. Hey, en hoeveel, weet je, hoeveel uh, toeschouwers er, uh, betalende toeschouwers er zijn uh, vandaag? Uh, volgens mij was het Ongeveer uitverkocht. Bij 95.000 mensen. 95.000 mensen. Ja, en de bonus die zag ik ook wel goed vol zitten. Er waren weinig plekken. En morgen waarschijnlijk echt helemaal uitverkocht, hè? Uh, ja, het is morgen uitverkocht. Alleen via het uh, doorverkoopplatform van de Grand Prix zijn nog wel kaartjes te koop. Dus dat uh, kan maar... zijn dat je dan wel goedkoper een kaartje krijgt? Als je daar... Nee, dat, dat is het officiële platform. Volgens mij worden ze door voor de originele prijzen doorverkocht. Ah ja, ja. Maar via Marktplaats, dat mag niet. Nou ja, jij zegt dat. Wij hebben vanmorgen ook weer op onze social media, de Facebookpagina van ZFM, hebben we een bericht geplaatst over dat het weekend inderdaad helemaal uitverkocht is. Dus zaterdag en zondag. En meteen kwamen er wel 10, 15 reacties van mensen die zeiden: van nou, ik heb nog wel een paar kaarten te kopen hoor. Ik heb nog wel een paar kaarten te kopen. En zo ging het maar door, eigenlijk. Ja. Maar we hebben toch bij de... Ja, ik sta al een paar jaar bij de, bij de gate natuurlijk de kaartjes te controleren. En we hebben toch best wel vaak genoeg gehad met marktplaatstickets. Die toch niet geldig bleken te zijn. oh jee. Dus uh, het kan, maar... Pas op. Het kan ook niet op uh, gokken. Pas op. En uh, ja kijk ook even op ja. onze Facebookpagina dan, hè. Als je misschien uh, met de mensen in contact uh, wil komen. Onder bericht zaterdag en zondag uitverkocht... Op onze Facebookpagina, daar vind je al die aanbiedingen die er nog zijn. Hé, hey, en morgen Marlijn, moet je dan weer aan de bak? Ja, morgen moet ik om half zeven weer verzamelen. Half zeven? Half oh, zeven en... en dan gaan we naar de, de gate, gaan we weer klaarmaken. En om acht uur gaan de hekken open. Vanochtend storden de, mensen, de eerste mensen naar beneden om acht uur. Die waren er vroeg bij. Hé, hey, maar dan moet je dus ook vroeg op. Uh, ja, ik moet heel vroeg op. Oh, en uh, de, de mensen uit jouw team, waar komen die als wel vandaan nu, op dit moment? Uh, nou, er slapen er een aantal op de camping. Uh, maar er komen ook mensen uit Den Haag gereisd elke ochtend. Ik so. had zelf twee meisjes. Die kwamen vanochtend uit het oosten van het land gereisd. Ja, die waren een beetje te laat, want er was een beetje genoeg met de trein. Uh, maar eigenlijk komen de mensen uit het, nou ja, zeggen, uit het hele land. Ik heb ook een uh, Griekse jongen ertussen, een Pools meisje... Uh, we hebben ook, uh, de helft van de vrijwilligers spreekt geen Nederlands, die komen uit de hele wereld. Maar dat is toch een soort uh, mooie integratie dan, hè? als die mensen dat hier doen. Zeker, het is uh, heel internationaal. Ja, vaak studeren ze wel een beetje in de buurt, maar ja. uh, als iemand in Gent studeert, ja, dat is dan uh, vlak op de hoek vinden ze. Ja. Ja. <laughs> nou ben ik benieuwd hè Marjolein, hoe uh, ziet het uh, slot van uh, deze dag er voor jou uit? Uh, nou, ik was dus om uh, half zeven bij het uh, vrijwilligershoofd. Daar verzamelden alle vrijwilligers. Die halen een lunchpakket en een ontbijtpakket. En een kopje koffie, want dat uh, is schaarste rest van de dag. Uh, vanochtend hebben we de bui afgewacht. Toen zijn we naar de gate gelopen. Toen waren we daar om half acht. Dan moet iedereen een scanner halen. En uh, ja, zo'n tasje op de muntjes uit te delen. De recycle tokens. Gaat om acht uur de deur open. En dan, uh, ja, vanaf dat moment scannen we de mensen in... Uh, nou, er zijn er wat problemen om op te lossen. Nou, dat los wel allemaal netjes op voor die mensen. En dan uh, vanaf half twee komt de middag nog mij afwisselen. Dus om, ja, rond twee uur kan ik weg. En in dit geval uh, moest ik even in de file staan om, om over de circuit heen te komen. En uh, ik had gelukt vandaag, ik had een tribunekaartje. Dus ik mocht... Uh, de kwalificatie kon ik op de tribune bekijken. Ja, en even lekker uitrusten, want het is toch wel intensief ook dat werk voor jullie, denk ik. Ja, ik moet zeggen, het is ook wel lekker omdat ik even kon zitten, want ik sta de hele dag op die weg uh, richting de boulevard, ik zeg het nu goed. Ja. Uh, en, en dan sta ik de hele dag schuin, dus dat is eigenlijk ook best wel uh, intensief. Nou ja, hé, hey, nog even een vraagje over de organisatie. Uh, ja. We hebben dus de, de scanners, zeg maar, hè. dat zijn die mensen ja. uit jouw team. Ja. Wat voor een rollen heb je nog meer bij zo'n uh, ingang? Uh, ik heb ook probleemoplossers. Aha, de, en wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Die moeten de problemen die mensen hebben met een ticket uh, oplossen... Of, of ze naar de informatiebalie begeleiden. Dus dat is rol drie meteen, de informatiebalie. Waar uh, sommige mensen krijgen hun ticket niet goed op hun telefoon... of de telefoon is leeg. Of het uh, of ticket is, is al een keer gescand. Dan hebben we ook bijvoorbeeld een groep van twintig uh, mensen... En die tickets stond op één telefoon. En toen bij nummer 20, ja, oh, welk ticket moeten we nou nog hebben? Oh, ik ken dat, um. ja. Ja, bij mij was het uh, trouwens. We gingen met z'n tweeën daar naar binnen. Met een uh, collega van me. En uh, ja? Ja, de, hij had allebei uh, de tickets zeg maar, op zijn telefoon in de app. Ik had hem ja? ook op mijn eigen telefoon gezet. Maar hij kon alleen maar zijn eigen uh, tickets daar de QR-code van uh, laten scannen... En bij mij zat er geen qr code onder uh, op zijn telefoon. Ja, dus, nee, dat, dat soort mensen moeten allemaal naar de informatiebalie... en dan wordt het opgelost. En, want waarschijnlijk ben ik, kwam hij alsnog naar binnen. Jawel, ja, want ik had hem op mijn eigen telefoon. Dus uh, ja. geen probleem. Ja, en wat, wat, wat voor rol heb je nog meer? Uh, de, de, even hoor. Ik heb de, de, de, de scanners, de coördinatoren, de probleemoplossers... Heb je ook security? Uh, ja, maar die vallen niet onder. dat zijn geen vrijwilligers, dat nee, zijn betaalde mensen. Nee, het ging en maar even om die... wie er allemaal bij zo'n gate staat. Ja, bij de gate staat ook uh, security. En ook mensen van uh, degenen die de tickets verkoopt om al die uh, problemen daarmee op te lossen. En bij ons staat ook heel veel hospitality, uh, dames. Om al die mensen te ontvangen die naar die lounges moeten en die het juiste bandje te geven. Oh ja, die lopen dan mee. Uh, ja, en die geven de mensen een bandje en een, uh, een kettingje om hun nek uh, dat ze uh, de juiste lounge in mogen. Ah, ja. ja, wat mij opviel, Marjolein, uh, met uh, die mensen dat ik zat tegenover, uh, zeg maar, die, uh, die uh, speciale, hoe noemde jij dat? Die afdeling, uh, die lounge. Uh... Hospitalities. Ja, die hospitalities. Daar uh, zat ik tegenover en daar dus zag je allemaal uh, uh, vrouwen heel netjes gekleed, mannen strak in pak. Dan denk ik, dan ga je naar een Grand Prix toe, dan loop je in je driedelige pak, kom op zeg. Maar ja, misschien ben je ook wel aan het werk. Nou, de mensen die daar werken moeten ook heel netjes gekleed zijn. Ja, maar ook wel als je gast bent, dan kan het zijn dat je natuurlijk enorm aan het netwerken slaat daar. Ja. Ja, daar heb ik geen pak voor nodig hoor. Ah. Nou, <laughs> als het nou, je van je pak even, af moet komen, dan is het niet goed. Je ziet mensen een hele wisselende kleding langskomen en dames op die hele hoge hakken dat ik denk, oh jee... Uh, uh, voorzichtig een beetje enkels, want het is niet overal even goed geplafijd hier. Nee, precies. Hey, en is de koning nog langs geweest? Uh, nee, de koning heb ik niet gezien vandaag. Weer niets? En, cool. en zonder uit de schoot nee. te klappen, welke vips heb je allemaal gezien vandaag? Uh, nou, uh, Gunther Steiner heb ik gezien. Uh, Robert Doornbos heb ik gezien. En Allard Kalf. Oh ja. Ja. Maar er waren meer be uh, uh, beroemde mensen, maar die kende ik niet. Er kwam ook iemand binnen met zeven beveiligers eromheen. Oh! Maar ik, ik, ik weet gewoon niet wie dat was. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, dankjewel Marjolein uh, voor je bijdrage vandaag. En ik wens je nog heel veel plezier. Ga jij nog naar de, naar de fanszone toe om uh, te kijken bij Kraantje Papi en bij Snelle en de anderen? Nou, ik ga zo meteen eerst nog even de F1 Academy kijken. Dat oh, doen de ja. dames in deze klasse. En dat doet drie Nederlandse dames. -klasse. Ja, leuk hè. Er is dus op het laatste moment is nog één Nederlandse dame bijgekomen. Dus uh, inderdaad, met z'n drieën nu. Uh. Dus uh, daar ga ik zo meteen eerst nog even naar kijken. Nou, geniet ervan. En uh, ja, straks om zeven uur begint op te treden van uh, Snelle. En uh, ja, wij zitten op de radio. Ik denk, nou dan ga ik sneller draaien met het nummer radio. Dankjewel, fijne avond. Deze. Tot ziens hè. Deze.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 Geef dat meisje ongelijk. Wat is er mooier dan met hare cappuccino door de pijn? En die jongen in dat steepe koffietentje zei: Als je wil, zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze dronk, Hij staat ze met die jongen. Ordinaire tongen, en hij luistert op zo. Hetzelfde liedje op de radio, en al die liedjes lijken op elkaar. We spelen hetzelfde liedje op de. Radio. Zonka liedjes voor de schreef. Hetzelfde liedje op de rij. Die liedjes lijken op elkaar. Nou, sneller. Niet bij ons, hoor. Nee, wij draaien gewoon uh, lekkere gevarieerde muziek. 24 uur per dag, 7 dagen per week, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen als DJ's. En uh, sneller straks dus om 7 uur in de fanszone is hij live te bezien en te beluisteren, uiteraard. En uh, vooraf gegaan om 6 uur, wanneer het feest daar begint, met uh, kraantje Papi. Nou, van de racerij en dergelijke en uh, wat er allemaal in de omgeving gebeurt... gaan we naar het uh, dierenthuis Kennemeland. Ja, we hebben een uh, dier van de week uiteraard. Ik heb er nu twee. Oh. Uh, Liv en Levi. Nou, Liv is een vrouwtje en uh, Levi is een uh, mannetje. Maar ze zijn nog heel jong. En uh, ze zoeken samen, of ik zal het even van hun, van hun uh, vertellen... want ze hebben het zelf verteld. We zoeken samen een huisje omdat we veel steun aan elkaar hebben... Onze eerste weken hebben we op straat doorgebracht. En vinden mensen dat, dat vinden, men, vinden mensen nog erg spannend. Ik heb moeten zeggen dat ik zelf ook ooit eens een kat uit het asiel heb gehaald... die ook op straat is geboren. En dat, ik, dat is echt pittig. Dat gaat jaren duren voordat ze een beetje sociaal zijn. Dus, uh, en dat ze hun plek uh, gevonden hebben, zeg ja, maar. Ja, en dat ja. ook een beetje dat je ze aan mag halen en zo. Dus wees gewaarschuwd. Maar goed, ook zij moeten natuurlijk een plekje hebben. En hoewel het steeds een beetje beter gaat, zijn we nog niet aan te halen. Of we dit ooit durven is niet bekend. Voor nu zijn we op zoek naar mensen met begrip en geduld. Baasjes die niks van ons willen en niet verwachten dat we met een half jaar op schoot liggen. Een fijn huis met tuin en kattenluikje zodat we lekker naar buiten kunnen. Nou, als u belangstelling heeft voor deze katten, kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennermeland of breng een bezoekje aan het Tasiel. Oké, okay, nou, leuke dieren van de week. En Benno die was van de week op pad in Heemstede Studio. Heemstede, hè, zo noemen wij dat. En uh, ja, wat heeft hij daar gedaan? heeft hij heeft daar natuurlijk uh, gesproken met uh, degene die dat uh, mooie boek uh, heeft uitgebracht. Een raceboek, dwars door de Tassenbocht. De elf Nederlandse Grand prix coureurs van Hans van der Klis. Maar uh, uiteraard uh, zit er ook een meneer die de zaken runt. Ja, hij heeft een uh, interview gehad met... Uh... De eigenaar van boekhandel Blokker. Nou, die zit, kan je vertellen, die zitten al heel lang. Want ik, ik, ik heb volgens mij 55 jaar geleden al van uh, boekhouden Blokker gehoord. Ik weet niet of ze misschien nog veel langer daar zitten. En dat is meneer Arno Koek. En nou ja, hij weet dus heel veel... Oh, 70 jaar bestaat het al. En hij weet heel veel van, uh, van verschillende boeken over de autosport. Dus gaan we nu even naar luisteren boekhandelblokker bestaat dit jaar 70 jaar hier aan de Binnenweg in Heemstede. En ik praat met Arno Koek over, ja, over die 70 jaar. Want Arno, ik, je ziet er nog helemaal jong en springlevend uit. Ik denk niet dat jij die 70 eh, vanaf het begin erbij bent geweest. Dat heb je goed gezien. Zeker niet. Nee, nee. nee ik heb de laatste eh, bijna 20 jaar meegemaakt. In 2006 heb ik de boekhandel overgenomen. En toen bestond de boekhandel al 50 jaar... Ik ben wel op het jubileum geweest van het 50-jarig bestaan van de boekhandel... om ook de mensen te leren kennen. en nou, Dat was een warm bad, moet ik zeggen. Een uh, ontzettende mooie bijeenkomst en een mooie viering ook. En, uh, ja, en, en ineens was het 20 jaar later. En toen dacht ik, ja, dit moet ik ook gaan vieren. Want uh, 70 jaar is ook bijzonder. En uh, dat hebben we gedaan dit jaar. Ja. Op wat voor manier? Uh, nou, dat hebben we gedaan op 31 mei met onze klanten. Eh, waar we uh, een boek gepresenteerd hebben. Uh, en dat is een, uh, een, een briefwisseling geweest tussen Alex Bogers en Renate Dorrestein. En Renate Dorrestein was uh, ja, hier uh, huis, uh, kind en huis, om het zo te zeggen. We hadden veel contact met elkaar. We hebben haar laatste boek hier in de boekhandel uh, gepresenteerd. Uh, eigenlijk uh, een paar weken voor haar overlijden. Maar dat wilden ze nog heel graag. En ze wilden graag met de lezers in contact komen. En dus dat was echt uh, iets heel bijzonders. En daarna er is een briefwisseling ontstaan uh, van Alex Bogers met haar. En die hebben we op onze jubileumdag uh, gepubliceerd. En uh, nou, daar zijn we enorm trots op. Ja, dat snap ik, dat ja. snap ik. Hoe staat het in zijn algemeenheid met lezen Nederland? Uh, ja, daar zijn uh, de berichten heel verschillend over. Hè, soms wordt er gezegd, er wordt niet meer gelezen. Uh, uh, uh, jongeren lezen niet meer. Uh, uh, uh, het leesniveau gaat achter, achteruit. Uh, dat is ten dele is dat zo. Uh, en toch vind ik het ook hoopvol om te zien dat steeds veel jongeren, nog steeds uh, wel heel veel lezen, uh, overgaan naar Engelse boeken. Ja. Dat heb je vooral met jongeren uh, tegenwoordig, omdat ze nou ja, de oorspronkelijke uh, uh, taal graag. Uh, daarin lezen. En ook omdat ze de taal heel goed machtig zijn. Dat Vanwege de nuances in de Engelse taal? Uh, precies. In vertalingen kan dat soms toch wel wat anders zijn. Hoewel er tegenwoordig ook hele goede vertalingen worden gemaakt. En ook daar prijzen voor worden uitgereikt. Maar er is een andere manier van lezen. Uh, uh, ze lezen meer op hun telefoon. Uh, je hebt natuurlijk uh, e-books. E e-books, uh, precies, op een e-reader. Uh, en uh, het enige bezwaar is, denk ik, dat de spanningsboog voor uh, uh, een, een boek soms is afgenomen. En dat mensen, uh, als ze bijvoorbeeld uh, een hoofdstuk uit de, uh, hebben van een boek... gauw weer even op hun telefoon gaan kijken of daar niet wat leuke berichtjes staan. Oh, ja, ja, ja. En dan weer verder gaan lezen. Ja, ja. En vroeger was het gewoon, je las gewoon een uur. En ja. uh, die telefoon was er niet. Dus, uh, en, en die spanningsboog is soms uh, die is wel aan het veranderen. Uh, en dat merk ik soms ook aan mezelf. Uh, dat, dat, dat, dat dat soms lastig is. Maar goed, uiteindelijk is uh, uh, ja, een boek en in een wereld gaan... Waar die je niet kent of die jou verrast, uh, is toch hartstikke mooi. En, uh, en uh, ja, blijven heel veel mensen toch ook nog wel uh, graag lezen. Ja, precies. Zeg Arno, uh, we staan hier bij uh, nou, uh, honderden boeken die jullie hebben klaarstaan. En je hebt een, uh, een schapje ingericht over boeken met autosport. Want ja, in dat uh, tijdperk leven we nou eenmaal. Zeker. Het weekend van de Formule 1 heb je trouwens tussendoor uh, uh, zelf nog wat met autosport. Eigenlijk niet. Nee, nee. Ik, uh, dat is, uh, nee, dat heb ik echt niet. Nou, dat kan, no. dat, ja, is, yes, dat zijn ja, wel ja, meer ja, mensen. Ja, ja. Als mensen aan mij vragen wat voor auto heb je... dan zeg ik altijd welke kleur de auto is. <laughs> en, en dan moet ik ook altijd nadenken over het merk. Maar uh, nou ja, dat is uiteindelijk een Opel geworden en hij is groen. Ja, ja, ja. ja precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, Formule 1, 75 jaar. Uh, in ieder geval, Olaf Molle, die heeft er een boek over geschreven. Ja, zeker. Ja, ja, 75 jaar, Formule 1. En uh, uh, Olaf is ook een uh, paar jaar geleden bij ons uh, te gast geweest om te signeren. Wat ontzettend leuk was toen hij een nieuw boek had. En hij heeft nu inderdaad uh, uh, uh, deze uh, Formule 1 in 75 jaar beschreven. Uh, mooie verhalen. En uh, ja, de verhalen van toen en de verhalen van nu die zijn natuurlijk uh, uh, enorm veel anders. Want de tijd is enorm veranderd. En, uh, en, de racerij is enorm en, veranderd. De racerij is precies enorm veranderd. En, uh, en, en ja, de romantiek van, uh, van, uh, van uh, 75 jaar geleden... Uh, en, en, en ja, de, de snelheid en de vaart waarin het nu gaat... Uh, is een totale andere wereld. Maar is ook mooi om te zien hoe die ontwikkeling is uh, geweest. Ja. Ja, ja, ja. Um, even kijken. Ja, wat, wat. Ik zie hier nog een boek over Sir Lewis... Hamilton, ja, Hamilton ja, het over. Ja, een, een mooie biografie die uitgekomen is. En hij is natuurlijk ja, ook zevenvoudig wereldkampioen. En, ja. ik, ik las vandaag de rijkste autocoureur van de, die er rondloopt. Hij wordt geschat op 434 miljoen dollar zal het wel zijn. En, en Max komt op de derde plaats. En daartussen zit Alonso met 250 miljoen zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja dat is... Wat een bedrage, hè? Onvoorstel, ja precies. Ja, ja. Nou, dat, dat, eigenlijk die wereld snap ik niet. Dat dat, dat zo uh, groot is dat je deze waarden aan je, aan je krijgt hangen. En, en, en dat, je, dat je vermogen hebt. En, en, en dat je prijs wint, snap ik allemaal. Maar en, en wat doet dat met je als mens? Als je, als je, als je zoveel uh, uh, nou ja, uh, zo geld hebt of zoveel uh, vermogen hebt. Wat, wat doet dat nou met je? En, en, en je moet het in een hele korte tijd uh, natuurlijk ook. Verdienen want uh, ja, uh, als je, je je bent jong en, en en en wendbaar, maar ja, je op je vijftigste kun je dit niet meer en en dat is net uh, als met sportsvoetballers, natuurlijk uh, idem dito. Ik vind het onvoorstelbaar wat dat uh, wat dat uh, met de mensen doet en wat het in hun hoofd uh, met ze doet. Ik, ik zou eigenlijk, want hey, dit is natuurlijk een auto of een biografie van uh, van uh, van een ander die over uh, ja. hem schrijft. Ik zou zijn eigen verhaal wel eens willen, willen horen. En hoe hij daarover uh, terugkijkt misschien over, over tien jaar. Van goh, wat heeft het mij gebracht? En, en wat voor mens ben ik nu geworden? Ja. Dat vind ik, uh, lijkt me interessant. Ja, nou gelukkig houdt hij zich ook uh, bezig met meer dingen dan alleen autosport. En dat is natuurlijk in hem te prijzen. Ja, zeker. Eens even kijken, dan, ja. dan ja. nog uh, die Koen ja, vergeer Die had heel veel blijkbaar met uh, Max Verstappen. Ja, want uh, ja, hij heeft al, al vier boeken geschreven ja, over zeker. hem. Ja, ja, elke keer als er uh, natuurlijk een kampioenschap... Uh, aankomt, dan mag hij daar weer over schrijven. En uh, ja, hij heeft uh, meerdere boeken gemaakt en ook dit is weer uh, ja, een, een nieuw boek. En uh, uh, leuk dat Rob Kamphuis uh, natuurlijk ook daar een mooie uh, quote over geeft. Overigens is... Oh nee, dat is een wat andere ander verhaal. Nee, dat, ik, ik, ik haal iets door elkaar. Ja, ja, ja. Maar hij zegt dan Convergeer, de enige man in Nederland die literatuur en autosport in één boek kan verenigen. Nou weet ik dat er toevallig ook nog andere mensen zijn... die dat heel goed kunnen. Okay. Maar daar da ga je het waarschijnlijk zo nog over hebben. <lacht> nou, ik weet niet welke kant je daarmee nou, uit Ik bedoel het... Uh, Oké, okay, ja, ja, ja. Hans, de van, de de klis, de ja. De Hans van de Klis, en, um, nou En dan hebben we nog één boek. Want, want uh, je hebt er vier, vijf staan, sorry. Uh, is, dat, is, is dat het alles, zal ik maar zeggen? Of, of wordt er nog veel meer uitgegeven... wat je dan zeg maar niet uh, verkoopbaar acht. Nee, er, is, er wordt best veel uitgegeven. Hoewel de de, de, de, de, de, de, de wel een klein beetje voorbij lijkt te zijn en ik denk drie jaar geleden toen was het echt had je echt verschrikkelijk veel boeken en, en, en uitgevers zijn al iets weer voor, voorzichtig geworden dus er komen wel wat, wat minder boeken uit uh, um, en dat is ook ik denk dat dat ook zo werkt het ook in de markt dus dat is ook helemaal geen probleem maar er zijn dus ja nog steeds wel uh, ja um, mooie boeken uh, die dan rond uh, de, de formule 1 worden geschreven bijvoorbeeld de 24 uur van, uh, van Le Mans ja. en daar de geschiedenis van ja. En, en, en dat soort boeken. Dat, uh, en die uh, Daniel uh, Riccardo ja, natuurlijk, die, die, die he, de publiekslieveling. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En ook daar is dan uh, een, een Nederlandse schrijver die, die daarover schrijft. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dat komt dan uit, uh, uit eigen bodem. En, uh, oh ja, is dat een Nederlandse ja, schrijver? Oh, dat zou je niet zeggen aan die naam. Uh, nee, nee maar toch. Uh, hij is uh, redacteur, journalist en, uh, en uh, uh, tekstschrijver. En schrijft voor NRC. En uh, onder andere. En uh, nou, hij heeft een, uh, ook een heerlijk boek over deze man recent met een lach geschreven. Ja, ja, ja. En uh, dat is wel prachtig uh, ook. Uh, dus uh, ja, nee, er, is, uh, er is veel en dat is, uh, dat is leuk. Ja. Ja. We gaan even afsluiten met, een, uh, met terug naar jouw eigen zaak. Je, ja, ja. We hebben vandaag een uh, voordracht gezien van uh, Hans van der Klis. Uh, ook een autosportverslaggever voor, destijds voor de Volkskrant. Ja. Um, waarom doe je dit soort voordragen? Want dat doet niet elke uh, boekhandel. Nee, dat, dat klopt. Uh, dat komt omdat ik uh, nou in dit geval ook door Hans zelf enthousiast gemaakt werd... over uh, zijn boek wat hij geschreven heeft. Uh, een uh, een Rockefeller-protégé, Jan de Vroon die, uh, die veel geld kreeg van de familie Rockefeller... om zijn ja, hobby en zijn leven te leiden. En uh, ik vind het interessant om uh, nou, dit soort boeken aandacht te geven... omdat dit soort boeken niet zoveel aandacht krijgen. En ik uh, Hans via zijn vader uh, uh, ken uh, die hier... Vaak vaste klant was. En ja, het seizoen van, van lezingen gaat weer een beetje beginnen. En ik vind het leuk om zoveel mogelijk verschillende soorten uh, bijeenkomsten te hebben. En we hebben nog nooit eerder, uh, of we hebben wel natuurlijk iets met Olaf Mol gedaan, maar daarna een lange tijd niet iets nou ja, rond autosport. En uh, dat vond ik interessant. En we proberen elke keer voor een nieuwe doelgroep uh, iets te organiseren om ja, toch te laten zien... die boekhandel is belangrijk. Daar kun je mooie verhalen horen. En, uh, en de mensen die vinden het ook leuk... om zelf die verhalen te vertellen. En dat merk je nu ook bij dit soort lezingen. Hè. Mensen zijn na afloop, praten met elkaar. Ze hebben het erover de tijd... dat ze zelf naar het circuit van Zandvoort gingen... om wedstrijden bij te wonen. Hun ervaringen en ideeën... en dat is hartstikke leuk om te zien. En het verbindt de mensen met elkaar... om, om bij elkaar te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Ik zag inderdaad wat bekende gezichten... uit, uit de autosport... Ja. Ja, ja. De, de, de volgende voordracht of lezing, zoals jij dat noemt... hier in de boekhandel, de Blokker, wanneer is die en wie is het? Ja, Wim de Wacht, ja zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, er, onze agenda die loopt over. Ja. Wim de Wacht heeft een boek geschreven over Europa... Uh, van 1914 tot 1945. Uh, uh, en uh, ja, over de, de, wat, er, wat er gebeurde in die tijd. Uh, het is een soort tegenhanger van het boek van uh, Geert Mak... wat over Amerika en Europa gaat. En het is een heel mooi mooi eigenlijk hoe die twee werelden eigenlijk verschillen en bijeenkomen. En Wim is een lokale held, komt uit Heemstede en komt graag over dit boek vertellen. En ja, ook daarin, het is een, misschien een wat kleiner publiek wat zich daarvoor aandient, maar daarom niet minder belangrijk. En ik wil ook niet alleen maar met de grote namen komen, maar ook mensen die, nou, kleine Kleine schaal ook aandacht verdienen. Uh, en ja, daar wil ik graag de winkel uh, als podium uh, geven. En uh, zijn mensen van harte welkom. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je dienst. Dank aan Arna Koek en Benno Veug, uiteraard uh, van de boekhandel Blokker binnenweg Heemstede. Daar nou, zit er al 70 jaar, dus uh, rots in de branding, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Op het gebied van boeken ook, raceboeken en dergelijke kan je daar ook terecht. En ze niet ook alleen, de, Sorry, ga verder. Ja, niet alleen bij de Bruna Balken. en de natuurlijk hier op de Krocht. Maar ook inheemsteden, binnenweg, zo makkelijk winkelen daar. Ja, en Blokker heeft ook heel veel lezingen en zo. En en senjeer sessies En dat maakt het ook zo leuk. Het is niet alleen een boekwinkel, maar... Er gebeurt veel meer omheen. Nee, dat, uh, dat zei Ben natuurlijk ook net uh, tegen hem. Van, uh, dat maakt hem weer speciaal. Ja. Dat hij daarmee uh, uh, bezig is. En ook signeersessies en dergelijke. Ja. Van dat soort uh, dingen. Ja. Aha, nou jij hebt tot slot uh, nog een ja. uh, nieuwsje voor ons. Ik wil mensen uit Zandvoort even waarschuwen. Oh jee. Maar, ja, want kort voor de start van de Formule 1 race... op het circuit van Zandvoort verzorgt de Koninklijke Luchtmacht een over. En dat is een goed... Met vliegtuigen die vrij laag over het rechte eind vliegen. En dat is dan rond het Wilhelmus van Opera Zangen Poort. Dus dat is even voor drieën. Komen er vier F-35 gevechtsvliegtuigen over. Nou, ik kan je vertellen dat uh, die maken behoorlijk veel uh, lawaai, veel meer dan de f 16 van vroeger. En er komt ook nog een Chinook helikopter met een grote vlag eronder. Dus mensen, wees gewaarschuwd, dat het Zo is rond 15 voor drie morgen. Uh, komt er een uh, enorm kabaal vanaf het circuit en ook over Zandvoort. Oké, okay, nou wij waren bij de F1 en uh, Richard was even bij de F35. Dat is even <laughs> een stukje verder natuurlijk, uh, Richard. Dankjewel uh, voor de uitzending. Trouwens, dat Henk Poort, hè, dat, uh, dat zei je inderdaad. Maar hij doet het niet alleen het uh, Wilhelmers. Hij heeft een koor van uh, 20 mensen die, uh, die dat uh, ondersteunen. En dat gaat uh, echt uh, prachtig worden met... Uh, met uh, Wilhelmus, met Henk Poort en het uh, koor van, uh, of het orkest moet ik dan zeggen, van twintig uh, violisten die uh, dat klassieke stuk brengen, zeg maar. Oké, okay, leuk. Mooi, nou, ik wens je een fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren en geniet morgen van de race gaan wij ook doen. Ja. Dag. Fijne avond. Hoi. holiday from the neighborhood, hop a fly to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a greyhound on the Hudson